Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van Montoni of het kasteel van Udolfo, van Alexander Duval. U hoort de stemmen van Tom van Beek, Jan Wechter, Louise Robbe, Paula Major, Joscha Hamann, Joke Rijtsma, Hans Hoekman, Hans Karsenbar, Hans Veerman en Paul van der Lek. Het Ontsnappingsplan. Montoni of het kasteel van Udolfo. Toneelspel van Alexander Duval. Aflevering 1. Het ontsnappingsplan. Hoe lang vallen mij de dagen, Anna? Lang, signore? Kunt u zich indenken dat het amper zes maanden geleden is dat wij op weg naar Venetië ontvoerd werden? O, oh, Vivaldi, wat zul je bedroefd geweest zijn toen je zuster niet kwam. Uw broeder weet waarschijnlijk niet wat ons is overkomen. Hoe kan hij ook? Wij worden toch nog redelijk fatsoenlijk behandeld door de hertog, al zijn we zijn gevangen. Wat kan hij erger doen dan mij aan mijn familie ontrukken? en mij zijn afschuwelijke liefde bekennen. Oh, signora. Zeer veel. Ik bid je houd op over hem te spreken. Ik beschouw Montoni als een wraakgierig monster... doorkneed in staatkunde, heerzuchtig... bekwaam tot alle misdaden om aan zijn verschrikkelijke driften te voldoen. Gelukkig dat Ludovico niet op zijn meester lijkt. Hoezo? Ludovico en ik beminnen elkaar. Is het mogelijk, Anna? dat je liefde kunt voelen voor een dienaar van Montoni. Een medeplichtige. Signora Leonora, Ludovico is eerlijk. Hij is per ongeluk in dit kasteel terechtgekomen. Hij heeft mij verteld dat hij in dienst was van Laurentina van Udolfo... toen hertog Montoni haar huwde. U had hem moeten horen toen hij vertelde hoe Laurentina uit het kasteel verdwenen was. Hij weende. Het is geen maar zo'n goed teken. Niet waar, signora, wanneer een man weent? Hij verhaalde mij... Dat de gravin zeer schoon was en dat ze zong als een engel. Dat de hertog haar bedroog. Op zekere dag is ze verdwenen zonder dat men haar ooit heeft teruggezien. Hij heeft mij zoveel verteld. Dwaas, meisje. Maar ik moet bekennen dat Ludovico de enige is in wie ik enig vertrouwen zou stellen. Honderdmalen malen heeft hij mij gezegd... mijn leven zou ik geven om uw arme meesteres te verlossen. Zij hij dat? Ja, en nog veel meer. Oh, stil. Ik hoor gerucht. Oh, het is Ludovico. Wat voert u hier, Ludovico? Een boodschap die niet plezierig is. De hertog van Antoni wil u alleen spreken. Oh, hemel. Ludovico, ik heb Signora alles verteld dat jij haar belangen geheel bent toegedaan. Ja, mevrouw. Beschik over mij. Zeg mij eerst, wat is de bedoeling van de hertog zoveel gewapende lieden in het kasteel te verzamelen? Is hij hoofd van een partij of kapitein van struikrovers? Beide. De hertog van Montoni stamt af van een der doorluchtigste huizen van Italië. Maar zijn ongeregelde driften bedierven hem. Hij week uit naar Venetië. Met slechte edelen uit Venetië en Genua maakte zij de stad onveilig, zodat zij de waakzaamheid van de senaat tot zich trokken. Toen nam Antoni met enige vrienden de wijk naar dit kasteel, dat bewoond werd door Graffino Dolfo, een verre bloedverwante van hem. Helaas, door geveinsde deugd wist hij haar te huwen, de grondslag van al onze rampen. Ik weet het. Maar men heeft mij verteld dat de ongelukkige Laurentina op zekere dag vermist werd. Zij is dood, hij heeft haar laten vermoorden. <GAS> Kon Laurentina dan geen enkel middel vinden om zich aan haar lot te onttrekken? Zij probeerde van alles, maar te vergeefs. Vergif, vreesde zij het meest. Zij at niets, raakte geen spijs aan... voordat Montoni ervan gegeten had. Ze had wel een kelk... die de wonderbaarlijke eigenschap had... geen vergiftigde drank te kunnen houden. Ik zou daar niet op vertrouwen. Ik heb over deze wonderbare bekers gehoord. Maar zeg mij... Hoe is Laurentina dan aan haar einde gekomen? Een dolksteek. Een soldaat hier, een zekere Bertrand... werd met de uitvoering van dit gruwelstuk belast. Oh, hemel. Weinige twijfelen ja. daaraan. Wanneer iemand de onvoorzichtigheid heeft... in de nabijheid van de hertog de naam Laurentina uit te spreken... vervalt hij tot de uiterste woede. Wat deed de snootaart na de dood van zijn ongelukkige echtgenote? Hij maakte zich meester van al haar bezittingen en haalde zijn vrienden uit Genua en Venetië... en een groot aantal lieden van de laagste rang naar het kasteel Udolfo. Het kasteel is nu een onneembare vesting. Vanwaar die bewapening? U kent de verdeeldheid tussen de welfen en de Gibelijnen. Wel nu, de hertog schijnt de belangen van dan weer de ene... en dan weer de andere partij te behartigen... Hij plundert en verzamelt onnoemelijke schatten. En, en dan zijn er s'nachts ook nog boze geesten. Geesten. Dwaasheid. Men zegt dat de geest van Laurentina hier alle nachten rondspookt. Dat gerucht gaat. Maar zeg mij, Ludovico... weet u geen middel om mij uit deze verschrikkelijke gevangenis te verlossen? Helaas, wat kan ik alleen uitrichten. Als wij een officier in dat paardenvolk konden overhalen... Dan... O, die mijn broeder. Helaas... Vergeef mij. Misschien is er een of andere officieren. Hij is vorige maand aangekomen. Ik heb hem om dit vertrek zien rondzwerven. Oh, mocht het uw broeder zijn. Ach, mijn waarde Ludovico. Tracht te ontdekken wie hij is, maar met voorzichtigheid. Zonder ons hier bloot te stellen aan... Verwijder u. En u ook. Meneer... Ik heb u gezegd u te verwijderen. Men heeft u bericht dat ik u alleen wilde spreken? Ja. En ik ontken niet dat mij dat ontsteld heeft. Waarom? Beklaagt u zich over mijn gedrag? Ben ik nou later geweest? Is het niet genoeg dat u mij aan mijn familie ontrukt hebt? Kan ik vergeten dat alle bedienden die het voor mij opnamen vermoord zijn? En dat u mij hier gevangen houdt? Het lot heeft schuld dat mij u deed ontmoeten... Hoe kon ik zoveel schoonheid zien zonder die te bewonderen? Ik ben geboren met een vurige en met ontemperen driften. Ik wil mij met u verenigen. Herstel uw misslag. Schenk mij mijn vrijheid. Uw vrijheid? <laughs> ik zie dat u Montoni nog niet kent. Ik denk dat de titel van mijn echtgenote... die van hertogin Montoni waardig is om u hoogmoed te vleien. U zult het geluk vinden in de armen van een echtgenoot... Die in het bezit is van onnoemelijke rijkdommen en zich koestert in de liefde van zijn onderdanen en in de trouw van zijn soldaten. Dat zijn geen rijkdommen uit een zuivere bron. Wat zegt u, mevrouw? Ik zeg, mijn heer, dat ik mij voor dit fortuin niet geschikt acht. U zult het met mij delen. Op morgen heb ik onze verbindenis bepaald en bereid het feest voor. Wat hoor ik? Morgen? Ik smeek u hertog. Ik heb toch... een geestelijke van het naburige klooster gewaarschuwd. De plechtigheid zal geschieden in de kapel van het klooster. Men zal mij daar dan stervende heen moeten slepen. Na afloop zal men krijgsvolle kampspelen aanrichten. De overwinnaar ontvangt uit uw handen de ereprijs. Redaard. De begeerte om u te behagen zal mij doen gewinnen. En ik zal van u die prijs krijgen. Nee, barbaar. Vergeefs, fijnst u mijn tranen niet te zien. Nooit zult u mijn hand bezitten. Al moest ik ook alle uitwerksels van uw haat en wraak gevoelen. Al moest ik het verschrikkelijke lot van de ongelukkige Laurentina ondergaan... Wie heeft u gesproken van Laurentina? Wie is die verbetering? Genoeg. Ik zal hem kennen. Ik wou u niet bang maken. Ik trek mij terug. Doe dat. Maar denk eraan... Morgen bent u hertogin van Montoni en heerseres van Udolfo. Ursino is aangekomen. Ik had hem niet zo snel terugverwacht. Zijn rang van tweede hoofd der condottieri voldoet zijn eerzucht niet. Ik wantrouw hem, maar ik weet niet waarom. Uw dienaar, hertog. Welkom, waarde graaf. Was de reis voorspoedig? En hebt u dappere mensen meegebracht? Genua en Venetië hebben mij het dapperste opgeleverd. Zijn er veel edelen bij de recrute? Slechts één graaf en vijf ridders. Oh. Alle anderen zijn mannen die de krijgsdienst verstaan. En ze zijn betrouwbaar. Zeer goed. Maar toch is in het begin voorzichtigheid geboden. De wapenstilstand tussen de welven en de giebelijn... noodzaakt ons thans werkeloos te blijven. Hm. De partijen schijnen vermoeid te zijn. We moesten de strijd maar weer eens aanwakkeren. Ik ga van partij veranderen. Binnen acht dagen wil ik de welven aanvallen. Zij zullen misleid worden door de uniformen en het voor verraad houden. De oorlog zal opnieuw uitbreken. Maar zeg mij, hoe denkt men in Venetië over mij? Of liever gezegd, over ons? Vraag mij dat niet, hertog. Men denkt dat een moedige onderneming zonder toestemming der wetten... een vermetele roverij is. Ptschah! Men noemt mij dus een kapitein van struikrovers... Het is waar. Laten ze dit hof maar komen halen. Het zal die heer zuchtige duur te staan komen. Binnen een jaar zullen ze van gedachten veranderd zijn. Beide partijen die ik beurtelings gesteund en verzwakt heb... zijn al sinds een jaar onderling verdeeld. Op hun vernietiging vestig ik het gebouw van mijn grootheid. Ik bewonder uw ongewone stranderheid. Graaf, u zult er als eerste de vruchten van plukken. Nog genoeg nu. Ik hoor de trompet. Het zijn ongetwijfeld mijn recruiten. Mijn heer, een ben de gewapende lieden verzoekt in het kasteel geladen te worden. Ik kom. Ludovico, jij weet veel. Maar je weet mogelijk niet dat hij die hier te veel spreekt, nooit lang spreekt. Graf, laat ons gaan. De waarschuwing is duidelijk. Ik zal niet meer spreken, maar ik zal handelen. Ik zal Leonora uit zijn handen redden of sterven. Gelukkig, alles gaat goed. Wat gebeurt er? Ludovico? Er zijn nieuwe troepen in het kasteel gekomen. Nog meer booswichten. Heb je de vreemdeling gesproken? Het is Vivaldi. Vivaldi? Valdi, mijn broeder. Was hij geprezen. Maar bent u zeker van uw zaak? Ik ontmoette hem nadat ik u verlaten had. Ik durfde hem eerst niet te naderen. Hij zag mijn verwarring, maar onze ogen gaven een wederzijds vertrouwen. Eerlijke lieden kennen elkaar aan het voorkomen. Ten slotte noemde ik uw naam. Hij nam mij bij de hand en zei... U bent een eerlijk man. Ik zie het aan uw gezicht. Dat zei ik ook. Ik bedank u, Anna... Ik bid u, ga door. Om alle twijfels weg te nemen... stelde hij mij deze zegelring ter hand. Ach, het wapen van mijn familie. Ludovico, ga weer snel naar hem toe... en vertel dat de tiran mij wil dwingen zijn hand aan te nemen. Als Vivaldi die mij vandaag niet bevrijdt... is het met mijn leven en mogelijk het zijne gedaan. Hij weet alles. Onze maatregelen zijn genomen. Deze nacht vluchten wij. Deze nacht? Wat een geluk. Eindelijk uit dit akelig kasteel... U gaat toch wel met ons mee? Twijfelt u aan mij? Hoe wilt u dit aanleggen? Zeer eenvoudig. Voorzichtigheid, moed en vooral de diepste geheimhouding is nu geboden. Vertel verder, Ludovico. Deze nacht nog zult u vertrekken met een bende paardenvolk onder bevel van Vivaldi. Want hij moet de Venetiaanse troepen gaan ontdekken die tegen het kasteel in aantocht zijn. Ik zal u beiden een krijgskap en een grote gevederde hoed bezorgen. Om tien uur gaat u langs de kleine trap van de wal naar beneden tot aan de noordelijke toren. U moet u daar in een of andere schuilhoek verbergen. Maak vooral geen gerucht. Er staan s'nachts schildwachten op de wallen. Wij komen u ophalen en hebben twee paarden voor u. U vervangt twee ridders. Men zal u niet herkennen. Als we eenmaal de ophalbrug over zijn, zullen we wel weten wat ons te doen staat. Wat ben ik u niet verplicht, waarde Ludovico? Wanneer wij eens verre van dit somber verblijf verwijderd zijn, zult u mij uw dank betuigen. Maar nu, voorzichtigheid en moed... De goede jongen, wij zullen dan aan hem onze vrijheid te danken hebben. Gisteren mocht ik hem wel leiden, maar nu ben ik razend op hem verliefd. Vaarwel, goede Ludovico, de hemel geleid u en ook ons. Het is geregeld, Vivaldi. Om tien uur zullen ze hier zijn. U hebt ze gezegd dat ze doodstil moeten zijn? Jazeker. Daar komt Orsino, de boezemvriend van Montoni. Hm. Hij moet ons niet samen zien. Hey. Orsino komt naar mij toe. Zou hij achterdochtig zijn? Ik moet slim met deze afgerichte vos omgaan. Het is goed dat ik u tref, Vivaldi. We zijn hier alleen en kunnen dus in vrijheid spreken. Ik geloof dat u zekere geheimen hebt. Ik? U spot, graaf. Een eenvoudig officier als ik. Nog maar pas in dienst van de hertog. En dan geheimen hebben. U bent achterdochtig En u hebt gelijk. Ik weet... Dat het onvoorzichtig van u zou zijn om mij te bekennen dat u Montoni als een struikrover beschouwt. En dat u in dienst van de senaat bent en alleen maar in dienst van hem bent om hem te verraden. Maar gaaf. Ongelukkige omstandigheden hebben mij genoodzaakt in zijn dienst te treden. Ja, ja. Zeker. Ongelukkige omstandigheden. Montoni heeft uw zuster gevangen en nu probeert u haar te bevrijden. Wie kan u gezegd hebben? Graaf Udolfo. De verrader. Zo. Ik weet alles. Maar ook ik wil Montonisch ondergang. Huh? Ja, ik wil mij aan uw belangen verbinden. Sinds lang koester ik een geheime haat tegen hem. Ik kan hem en zijn hoogmoed niet uitstaan. Ik heb altijd gedacht... Dat u zijn vriend was. Vroeger. Maar nu zin ik op wraak. Die trouwloze wil alleen de vruchten plukken van de plannen die ik ontworpen heb. Ook zijn beledigingen verbitteren mij steeds meer. Montoni ziet in mij slechts het werktuig van zijn toekomstige grootheid. Hij zal weten dat ik mij niet ongestraft laat beledigen. Misschien zal hij nog deze nacht de de wraak van Orzino kennen... Wat denkt u te doen? Op bevel van de senaat moet graaf Udolfo deze nacht het kasteel aanvallen. Ik heb, dat weet u misschien wel, vanmorgen hier wat recruten binnengebracht. Wel nu, het grootste gedeelte is in dienst van Udolfo. Deze soldaten zullen de belegeraars helpen en ze binnen het kasteel halen. Montoni is voorzichtig. Hij zal aan die recruten geen belangrijk werk toevertrouwen. Als dat niet lukt, heb ik nog iets achter de hand. Ik heb de Senaat beloofd Montoni dood of leven te zullen leveren. En ik heb onfeilbare middelen om mijn belofte na te komen. Als de leider van kant is gemaakt, zal ik het kasteel overnemen. Vivaldi, kan ik van u op aan? Als ik u bij het strijden van dienst kan zijn, dan kunt u op me rekenen. Ik zie de toch. Ik ga even naar hem toe. Wat een schurk is ook die Orsino. Zijn gezicht is me onvertraaglijk. De aanwezigheid van een verrader. Zelfs al dient hij die een goede zaak, is een eerlijk man al te veel. Bertruus Palatro, jullie houden de wacht. En denkt eraan. Vivaldi. Heb ik u niet het bevel gegeven om deze nacht uit te rukken? Ja, heer Toch. Eigenlijk zou ik liever een ander in uw plaats laten gaan. U kunt gerust die zorg aan mij toevertrouwen. Niemand zal meer moed betonen dan ik. Dat weet ik. Ik ken uw moed. Maar ik wou u bij de plechtigheid van mijn bruiloft hebben. Een ridder van uw verdiensten zou het feest nog meer luister bijzetten. Zou u niet uw behendigheid willen tonen door met mij een lans te breken ter ere van de hertogin? Ik weet van welk genoeg ik mezelf beroof. Door geen getuige te zijn van uw geluk. Maar ik acht het bestrijden van uw vijand tot een hoger genoegen. Hm. Laat me gaan. Vooruit dan. Als u dat zo wilt. U heeft geluisterd naar het eerste deel van Montoni of het kasteel van Udolfo van Alexander Duval. U hoorde de stemmen van Tom van Beek, Jan Wechter, Louise Robbe, Paula Major, Josja Hamman, Joke Rijtsma, Hans Hoekman, Hans Kassenbarg, Hans Veerman en Paul van der Lek. Techniek, Turn Lammers en Henk van der Steeg. Radiobewerking en regie, Louis Houet.